Zalot, moeten we hier naar links of naar rechts? Adelheid meid, ik ben compleet de weg kwijt. Ach, dat is een leuk krap cafeertje. Ze kunnen ons daar absoluut wegwijzen. Zijn jullie hakkers of kakkers? Uh, uh, ja, we zijn op onze hakken. Kom maar verder dan. Is dit een sportcafé? Al die leuke trainingzakjes. En allemaal bespaar. Hé, Wout, je hebt wel over mijn oud. Maar eh, maakt niet uit hoor, ook een pepermuntje. Godmeedig, wat een leuk duimpje zeg. Waar ken ik dat toch van? Bent u ook zo lekker aan het genieten? Wat zeg je, jonge man? Ben u ook zo lekker aan het genieten? Het is een beetje harde teug! Laat genieten! Rotterdag! Tering, wat gaan gaaf versterkt! Daar in dat Inderdaad een heel apart volksdansje. Want het is toch met mijn hakken. Kom op Charlotte. Wat heb jij het? Elf uur? Hoe oh, kan dat nou? Het is nog steeds licht buiten. Meid, ik ben compleet de weg kwijt. Ik zak helemaal door mijn hakken.